Met het NOS-journaal. Als je te horen krijgt wat hun verblijf in het ziekenhuis precies kost. Met dat plan komt de VVD. Mensen realiseren zich nu niet wat zorg kost, zegt de partij. Als ze dat wel doen, dan zal het draagvlak voor ingrijpen in de zorg veel groter worden. De VVD vindt de stijging van de zorguitgaven het grootste financiële probleem voor Nederland. Gemeenteraadsleden die nauwelijks raadsvergaderingen bijwonen, moeten hun vergoeding inleveren.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 De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie wil dat premier Papandreou opstapt en dat er snel verkiezingen komen. Maar volgens Papandreou leiden snelle verkiezingen tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om de zware hervormingen door te voeren, zegt hij. In het Spaarne in Haarlem is een vrachtschip gezonken. Het schip is volgeladen met zand en ligt dwars in de rivier. Het steekt nog net boven het wateroppervlak uit.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 Die werd op de site aangeboden voor 0 euro, terwijl hij eigenlijk 4 euro kost. De HEMA weet nog niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en beraadt zich nog op een oplossing. De taartjes gratis leveren kan flink in de papieren lopen, zegt het bedrijf. Het weer bewolkt met af en toe wat regen, vanmiddag droog en zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Dit is Wijnalswaan bij de ANB. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat file tussen Purmerend Noord en de afrit Weine Wormer 4 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 3. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. van... In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je leeg!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 De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Renveld en de Ronden van Haarlem En natuurlijk een goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen-op-Zoom, Rokken, Hamburg en niet te vergeten Boetangen en waar ook ter wereld. En goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Ja, we, vorige week zaten we hier ook al met een, een gezellig afscheid van Hans Ja. Uh, dat vond ik wel geslaagd. Zeker. Huh? Maar ik hoop niet dat je ermee bedoelt dat we dat volgende week weer moeten doen bij iemand. Uh, nee, ik dacht nu, het over een tijdje. Misschien over een tijdje. Uh, ja, uh, jij bent uh, keurig op tijd hier. Ik ook. En ondanks het feit dat uh, wintertijd is ingegaan. Want voor hetzelfde geld hadden we dus uh, uh, een uur te uh, vroeg uh, hier uh, verschenen. Nou, dat kon niet. Want ik ja, heb me uh, daar uh, de afgelopen week nog regelmatig aan herinnerd... dat ik dat vooral <lacht> niet moet vergeten om die klok terug te zetten. Dus <lacht> dat was geen aan. aan. Okay. Maar goed, het woord winter bracht mij bij een prachtig stuk muziek... dat Stan Kenton uh, ooit opnam als je big band. En de zanger is en Hier is Winter in het Duits. I'm so okay. in love. Slecht weer met sneeuw en zo in uh, Amerika. En uh, staat ons misschien ook een en ander te wachten binnenkort. Dus daarom, uh, ja, het winterse geluid van Stan Kenton, uh, een lekkere bossa nova. Oh, Barquinho. Gespeeld door organist Walter Wanderley met percussie en andere rippen. Een opname uit 1967. Hans, je hebt mij een CD gegeven. Ja. Wie is dat? Nou, die hebben we al lang niet meer gehoord. En uh, wat er over het algemeen wordt gedraaid, de pianist uh, Oscar Pietersen uh, in consorten. Hè, dat, dat, die kent iedereen dan, maar goed. Kijk, Errol Garner is natuurlijk een fantastische pianist. Uh, autodidact, uh, hij heeft het allemaal zichzelf aangeleerd. En uh, dit is een, uh, een opname uit uh, de 50 jaren. En dit is toch wel erg virtuoos gespeeld. Dat old black magic. Just like mother says, I sit around and mop, pretend. ZANG Die kennen we. Die hebben we gezien op het, uh, op het festival. Ja, uh, ja het is toch wel een hele bijzondere zangeres. Uh, uh, de duimers worden allemaal, allemaal wat ouder. Uh, Rita Reis, Gretje Kouveld. Een beetje sleet. Ja, ja, en dat lag ook na al die jaren. We hebben nu verdiensten voor uh, de Nederlandse jazzmuziek. Uh, uh, meer dan gedaan. Maar het, ja, het houdt allemaal een keer op. En, en dat is allemaal niet erg. En uh, het is het op waarde schatten. Maar dit was It Might As wil Biespring. Spring... Om nog maar even te verwijzen naar dat uh, vervelende winter die we misschien krijgen. En winter in Madrid. En ik had gisteravond April en Paris in mijn hand. Uh, uh, ja, ach, uh, hadden we toch maar hopen op een beetje op een beetje zacht. Ah, ik, ik heb gehoord, ik heb hoor verteld dat uh, onze vriend Piet Paulusma ons uh, voorspelt uh, 50 centimeter sneeuw. Ja, maar toch alleen bij hemzelf in de voortuin, hoop ik. Ik mag het hopen, ja. Ja, <laughs> nou, laat Paulusma het allemaal lekker <laughs> zelf houden. Hans, eh. Uh, we draaien natuurlijk heel veel Amerikaanse jazz. Maar ik kreeg het verzoek om eens wat te laten horen van een Engelse big band. De band van trombone is Ted Heath. Yeah. die man heeft meer dan 100 albums gemaakt en meer dan 20 miljoen platen verkocht. Hij zelf overleed in uh, 1969. Maar zijn band bleef tot december 2000 bestaan. Maar ik heb hier een opname uit de tijd dat hij nog op de, op de box stond that he's a big band with a success number from Lionel Hampton Flying Home Morgen Voort. Wakker. Lover come back to me. full swing gebracht. Maar wie zong het? Barbara Streisand. Ah, okay. Vaak zangeres van softe pop. En ik heb er ook nog nooit zo uitbundig gehoord. En dit was dan ook uit de jaren zestig. Hans. Nou, well, uh, ik, uh, ik heb een beetje accordeon uh, meegenomen. Mm -hmm. Maar overigens wel, buitengewoon verbaasd over Barbara Struijs, ja, zo uitbundig. Ja, ja, ja, ja. Ik denk een nieuwe vriend doen. Ik denk, ik denk het ook Het ja. zou kunnen, ja. zou kunnen, ja. Maar dit is wel een, een, een hele bijzondere uh, jazz accordionist. Uh, nou, uh, uh, laten we maar, maar even, kunnen helpen over vertellen, maar laten we maar, maar luisteren. Richard Cagliano, Mr. Clifton. Richard Mr. Clifton. ...op de rug de kamer.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 komen lopen. Dus inmiddels de studio eruit. Ja. En in die tussentijd hebben wij genoten van zijn muziek. We hebben wel even zijn uh, schoenen gepoetsen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar voor, uh, voor dit soort muzikanten gaan wij graag de schoenen poetsen. Zeker, ja. We hadden het er uh, net al over dat wij vorige week afscheid hebben genomen van Hans Sonbergen. Als presentator van c Jazz. Ik heb nog een afscheidsmuziekje voor hem. namelijk ik uh, een keer zijn geliefde instrumenten vibrafoon. En bespeeld door een van zijn meest geliefde fibrofonisten, Lionel Hampton. En om de gallen van het instrument goed te laten doorklinken, is het een ballad. Hampton met I only have eyes for you. share the dance share the body Not just lovers, more than friends Who knows where one starts, one ends Tracing lives through sleepless nights One in, tracing life. Love for Love. Ingetogen gezongen en gespeeld... door de zingende pianiste Shirley Horn. Hans. Ik, uh, ja, ik wist natuurlijk niet... dat je dit uh, zou gaan draaien. Dus wat ik jou net gegeven heb... dat slaat hier wel aardig op aan. Het is ook redelijk ingetogen. En dat wordt gezongen door Catherine Russell. En die heeft... Dat, uh, die muzikaliteit toch wel een beetje... meegekregen. Want haar vader... was Louis Russell... En die was jarenlang de musical director van Louis Armstrong. Oh. Ja. En haar moeder was docente aan Juilliard Art en de Manhattan School of Music. En dan heb je toch wel het muzikaliteit meegekregen. Ik zit het beginnen? Absoluut, hè? Dus laten we maar eens luisteren naar Inside This Heart of Mine. MUZIEK mm. Guys taunt me. Memories haunt me. You don't want me. Let me be alone and have my life. Outside it's sunny, but that's a real bad sign. a stranger inside this heart of mine Roland Kirk, multi-instrumentalist, uh, fantastische muzikant, speelt uh, allemaal een uh, uh, heleboel instrumenten. Nou, dit was er een. Fly By Night. Ja, het eerste uur is, is uh, weer bijna voorbij, hier, Hans. We gaan uh, proberen een vraag te beantwoorden, en dat laat ik doen door onder andere Jay Milliken en Ben Webster. What is this thing called love? Mm <laughs> mm